Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een Nederlandse oud-voetballer heeft clubs in binnen- en buitenland opgelicht... en bestuurders en zaakwaarnemers met de dood bedreigd. Hij deed zich voor als directeur van een club... en vroeg dan om bijvoorbeeld een aanbetaling bij een transfer. Als bestuurders doorhadden dat ze opgelicht werden, werden ze bedreigd... zegt telegraafjournalist Mick van Wely. Daar heb je het echt over. Ik maak je hele leven kapot. We zijn ongrijpbaar... Um... We hebben je paspoortgegevens, dus we trekken je helemaal leeg. En ik moet zeggen dat, uh, dat, uh, dat, dat dat ook echt wel heel intimiderend en vervelend klonk... en ook wel echt indruk heeft gemaakt op, uh, op degene die, uh, die bedreigd is. De oplichter zou een 26-jarige man zijn... die in de jeugd van Sparta en Roda heeft gespeeld. In Haarlem staat een witgoedwinkel in brand. Er is niemand gewond geraakt. Wel zijn er een hoop koelkasten en wasmachines verloren gegaan. De brandweer is nog bezig met blussen... maar kon wel voorkomen dat het vuur naar andere panden oversloeg. Een drukke avond voor de politie in de omgeving van Arnhem. Op drie verschillende plekken werden er zeven mannen opgepakt. De agenten trokken elke keer hun wapen en losten ook een waarschuwingsschot. Waar de zeven precies van verdacht worden, weten we niet. Volgens Omroep Gelderland hebben de arrestaties waarschijnlijk met elkaar te maken. En steeds meer Oekraïners komen in geldnood, blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis... Na bijna twee jaar oorlog zijn miljoenen mensen hun huizen verloren, hebben geen werk meer en raakt ook hun spaargeld op. Een van de dingen die de hulporganisatie daarom doet is contant geld geven aan gevluchte Oekraïners. Die kunnen het dan zelf uitgeven aan dingen waar ze behoefte aan hebben. Dat werkt heel effectief. Omdat zij dan, he, mocht jij willen investeren in je eigen opleiding... of uh, je hebt medische uh, rekeningen die je moet betalen... Uh, en je hebt daar geld voor nodig... dan kun je zelf dat beetje wat je dan krijgt uh, bijvoorbeeld daarvoor opsparen. En dat geeft hen een beetje ademruimte... en ook eigenlijk mogelijkheden om, uh, om hun eigen leven weer een beetje in te richten. Het Rode Kruis geeft geen geld aan gevluchte Oekraïners in Nederland. Dat loopt via de gemeente. En het weer nog. De dag begint grijs, maar wel bijna overal droog. Maar neem toch maar een paraplu mee, want begin van de middag gaat het vanuit het westen behoorlijk regenen. Het wordt vandaag rond de 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze, ZFM. Ik zaag de week door en kom bij u aankloppen. Ja, luisteraars, duif week door. Het tweede uur alweer. Wat gaat zo'n uurtje snel voorbij, zeg? Ongelooflijk. Uh, maar. <tied> Ik uh, blijf uh, hoeken onder feeling, hoor, luisteraars. Ik blijf gehoekt onder feeling. Thomas, dan luister ze naar. Van eigen bodem, diesel, self-salute, daarom Geen ja, geen nee. En omdat alles Bergen met vakantie is, ben ik vandaag zelf maar de eerste kandidaat. En ik krijg al meteen gehoord bij meneer... Meneer de Beus. Goedemorgen meneer de Beus, ben u een beetje zenuwachtig? Inderdaad. <lacht> Ziet u er echt tegenop? Dat niet. Wat denkt u, zullen we dan meteen beginnen? Zeer juist. <lacht> de regels hoef ik u niet meer uit te leggen, hè?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 Vertelt u eens, meneer Beus, u woont in Eindhoven, hè? 19 jaar al. Wat was het fout? ik dacht even dat u nee zei. Nee hoor. Nee, u hebt groot gelijk, meneer Beus, we gaan gewoon door, is dat goed? Ja hoor. Prima, u woont dus in Eindhoven, hè? Hebt u kinderen? Jaapje, Joopje en Joep.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 Maar natuurlijk niet omdat u wilde gaan zeggen jaren en jaren. Nee, nee, nee. Ja, dat is natuurlijk Glenn Miller met In de Moed. En samen met Onder Hulshof zijn wij In de Moed luisteraars voor Eruption. En uh, net nog even los van de regen, hè? want daar zijn we helemaal niet voor in. Onweer moeten we ook niet. We kennen het ook van Tina Turner. Het dat de regen tegen mijn tegen Tegen ik zei het al, die heeft wat regen. Maar het is nou al droog. Kijk naar buiten hier in Zandvoort, luisteraars, is het nog droog. Uh, daar zijn we heel blij mee natuurlijk, met z'n allen. Hè. Ja, wat je mij zien naar het strand gaan? Beach baby, beach baby. Zo dadelijk om uh, half tien luisteraars weer cabaret. Als je ooit vast bent komen te zitten in de lift, gebeurde Henk Elsing ook jaren geleden. Dan gaan we lekker lachen hoor. Dus kom met je meisje van strand. Het was First Class met Beach Baby. Centrale? Oh, dag, mevrouw. U spreekt met Elsink. Mevrouw, ik bel u even op vanuit de lift. Het is zo, ik wilde namelijk naar de 16e etage. En ik blijf hangen op de 14e. Elsink. De naam is Elsink, ja. Hè? Natuurlijk, dus E-L-S-I-N-K, Elsink.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 Ja, want ik ben namelijk technische dienst. Ik ben meer onderhuiswerkzaamheid, de lamp in draaien en zo. Uh, u moet namelijk lifttechniek hebben. Dan geef ik even terug in de centrale. En dan vraag ik u even naar toestel 455. Ja, dat is lifttechniek. Die moet u hebben, ja. Ik hoop dat er nog iemand aanwezig is. <lacht> Anders prettig weekend, meneer. Centrale. Lieftechniek 455, natuurlijk, claro. meneer. Wie wil wie spreken? Daar hebben wij meneer Van Putten of meneer Van Ravenswaai. Meneer Van Putten, dan maar prima. Wie kan ik zeggen dat er is? Kunt u even, <sijntilfeer> even spellen? Oh, ik hoor het al. Meneer Isidor Elsewater, prima. Eh, <sijntilfeer> uh, Lieftechniek. Uh, Van Ravenswaai.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 ja, want uh, uh, uh, uh, uh, Van Put is namelijk voor de evennummers en ik ben voor de hoge oh, ho evennummers. Maar weet u wat hij nou uh, doet, meneer? Nou geef ik u uh, even terug aan dit uh, centrale. En dan vraag u even naar de, het tier van de personeelsuitgang. Je kan niet van uh, Put opvangen, want hij is uh, koud weg. Ja, als je een fractie eerder vast was komen blijven zitten, had je hem nog uit, maar ja, weet alles maar eens vooruit. Als je alles vooruit weet, dan ken je met een kwartje de wereld rond. Dat heb ik gezien aan een broer van, want dat is dus mijn oudste broer, hè. Die heeft een huisje gekocht in 1957. 50. Die heeft dat huis hier voor vorige week verkocht. En toen... Uh, wij, Oh, u hebt haast. <lacht> ja, nou meneer, dan geven we ook even een vl terug aan de centrale. En dan vragen we even naar de productie van de personeelsuitgang. Dat kan hij Van Putten opvangen, want hij is koud weg. Ja, als Van Putten een fractie langer gebleven was, had hij hem ook nog had. Maar ja, we weten we, we, we, alles, maar is vooruit.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 Hallo mevrouw, u spreekt weer met Elsing. Moet u eens even luisteren? Ik zit nog steeds in die lift en ik wil er eindelijk in zijn. Doet u mij één plezier. Geeft u mij snel de portier voor de personeelsverhang. Maar doe het snel, alsjeblieft, mevrouw. Portier. <lacht> uh, meneer, welke van Putten, bedoelt u? We hebben de zes. <lacht> heet die Gerrit? Uh, ik bedoel Heet hij Gerrit van voren. <lacht> nee, ik bedoel niet Heet die Gerrit van voren. Ik bedoel Heet die van voren Gerrit. <lacht> Meneer, ik kijk wel even in het bromfieshok. Gerrit, eh, kom even, vertel een van voor jou, het hok. Hallo, met Gertien Vetter spreekt u? Ja, meneer. Ja, meneer. Ja, meneer. Ach, wat erg nou, en zit u daar helemaal alleen? En u heeft zo'n prettige stem.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 Dat staan 8921 en een negentje. Goed, meneer, dan prik ik u door, hè? Centrale. Hè? <tie> Buitengesprek voor de heer van Putte 89219. Natuurlijk, meneer, van waar belt u? Vanuit de lift, daar mogen wij u niet door verbinden. Je <tie> doe me heel plezier, ik sta nu de en ik wil er nou uit. 89219, alsjeblieft.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 heeft je de mercy wel eens overgestoken, of overgezwommen, moet ik zeggen. Koud hoor, deze tijd van het jaar, dat water je kan onderkoeld raken. Life goes on day after day.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 You to say, Here I always will stay. So, fairy, cross the Mersey, 'cause this land's the place I love, and here I'll stay, and here I'll stay. Ja luisteraars, uh, voor de mensen die mij op de, uh, uh, via de camera kunnen zien, ik heb een uh, klein groen tassie. A little green black. <laughs> George Baker had dat ook. Nou. George Baker die aftelt altijd alles na hè. Yeah. Yeah, ja, Theo. bevestig het ook nog. Looking back on the track for a little green back. Got find, the fines kind just of again or losing my mind. I'm beside in the night, I'm beside in the day. Looking back on the track or do it my way. Night hate to the night in <laughs> En dat waren maar liefst vier seizoenen... de Four Seasons met... Oh, what a night. December. Uh, de Pup uh, is een alternatieve... titel voor dat nummer. Ik weet het niet helemaal... precies uit mijn hoofd meer, maar... in ieder geval, iets met december. Nou ja. Uh, daar zitten we nog lang niet aan. Dat hebben we net gehad, hè? December. We hebben net weer Kerst gevierd en uh, nieuwjaar en... Uh, alles wat niet meer zijn, luisteraars. Uh, en blijf nou luisteren... naar de muziek. Dat is ook het advies van... Ono Hulshoff. Listen to the music. Kunnen we ook doen dankzij de Doobie Brothers. naar de muziek moet luisteren, hoor. Dan komt het wel over bij die jongens we Brothers natuurlijk. Listen to the music. Zo van, uh, als je het niet doet, dan uh, schiet hij weer af. Nee, valt ook wel weer mee. Uh... We gaan het nog één keer proberen, het zonnetje lokken. Door hem gewoon op te roepen en te verwelkomen. Good morning, Good morning starshine. Good Vergis me weer. <laughs> Het gaat over sterren. Good morning, starshine. Dat is ook gezellig toch? Good morning, stars. Stergetjes kijken bij Hallerman licht. Good morning, sunshine, there's love in your skies, reflecting the sunlight, in my lover's eyes, good morning, sunshine. Ubi Ubi Wallah, Ubi Abanaba, Early Morning Singing Songs. Het is Oliver, luisteraar, wel. Good morning, starshine. We gaan eruit met de BGS. Io. Ik dank u allemaal weer voor het luisteren. Duif heeft de week weer doorgezaagd. Ik ben er volgende week met weer op de woensdag. Voor nu nog een hele fijne week. En ik hoop een beetje droog weer. Dan heb ik het ook. Egoïstisch, Ik gun u allemaal het beste luisteraars. Dank nogmaals voor het luisteren. En Ik gooi de microfoonschuif dicht. Ik ga zo weer richting Zondaal. Hoi.